Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland koopt samen met Denemarken het Verenigd Koninkrijk en de VS honderden raketten voor Oekraïne. Daarmee kunnen doelen op korte en middellange afstanden worden geraakt, zegt de Britse regering. De raketten mogen wel alleen worden gebruikt om belangrijke wegen te beschermen. Een deel van de raketten is al opgestuurd en de rest gaat binnen een paar weken naar Oekraïne. Burgemeester Halsema van Amsterdam wil dat het Amsterdamse studentenkor openheid geeft over wat er misging bij de ontgroeningen van 2021. Dat schrijft ze in een brief aan de vereniging. Die ontgroeningen werden niet afgemaakt en zonder te zeggen waarom. Halsema zegt dat het belangrijk is dat dat alsnog bekend wordt... om te zorgen voor meer openheid bij de Amsterdamse studentenvereniging. En de tv-serie Onze Man bij de Taliban heeft de zilveren nipkow schijf gewonnen. Dat is een belangrijke televisieprijs die ieder jaar wordt uitgereikt. In het programma ging Thomas Erdbrink naar Afghanistan... om te laten zien hoe het is om te leven terwijl de Taliban de macht hebben. Ik durf hier dus op straat bijna vier keer zoveel mannen als vrouwen. Vrouwen zijn er wel, maar je mag ze niet meer zien van de Taliban. Niet zo gek dus dat ze soms hun geduld verliezen. Ja, volgens de jury laat de serie zien hoe dapper mensen zijn die niets meer te verliezen hebben. En sinds 2005 hebben ze al meer dan 3 miljoen bezoekers getrokken concerten van de toppers. Zegnoppen! Ja, heel gezellig, maar dit jaar komen er geen concerten meer bij van de toppers. De organisatie heeft voor dit jaar geen plek gevonden die lang genoeg beschikbaar is voor het grootste spektakel van Nederland. Jeroen van der Boom, één van de toppers, zegt dat het in elk geval niet aan een gebrek aan motivatie ligt. Het heeft niets te maken of wij wel willen, want wij willen graag. Maar wij willen zo snel mogelijk natuurlijk weer in de normale cyclus. We hebben het natuurlijk in november gedaan en toppers hoort of kerst... He, met een speciaal iets. Of de zomer. Of in mei. Ja, kerst, zomer of mei dus. Maar dan wel pas volgend jaar. Het weer. Vanavond is er nog veel zon in het midden van het land. Eerst wat bewolkt. Later op de avond gaat dat weg. En vannacht is het nog een graad of 13. Morgen weer volop zon met 21 graden in het noorden. Tot 28 in het zuiden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Er gaat van alles en nog wat mis met zo'n uitzending. Want ik verdraai gewoon de verkeerde barabas. Er is er ooit eens een keer een band geweest in 1982. Die had uh, ja, de naam Barabas. En dat heette uh, On the Road uh, Again. Maar ik had hem dus uit het verkeerde mapje getild. Ik moet een Rotterdamse. Nee, Volendamse bij Barabas hebben. Want die hebben dezelfde naam. Alleen dat schrijf je met één R. En aangezien ik uh, eventjes afgeleid was uh, met uh, de soundcheck die voor mijn neus uh, staat. Ja, want uh, dan uh, gebeurt er ook nog iets uh, tussendoor waarbij ik uh, met, uh, met een seconde of twintig uh, met vertraging dan de verkeerde barbas aan, uh, uh, aanzeil. Nee, dit moet hem zijn. Rock on! En nu gaan we het uur echt beginnen. je ervan als je op een gegeven moment uh, twee barabassen door elkaar haalt en uh, dan uh, haal je hem uit uh, de buikelopmap ja, en wij zijn gewoon een Nederlands uh, productiesprogramma. Uh, dus die barabas uh, van uh, nou, 40 jaar geleden, dat was een uh, bescheiden hit uh, destijds, beetje een beetje uh, een soort uh, disco-hitje. Van een, uh, een of andere Spaanse band. Maar uh, wat wil het toeval? In Volendam hebben ze ook een band. Maar die heet ook Barabas. Maar dan met één R. En dan moet je natuurlijk wel uit het goede mapje halen. Namelijk uit uh, de B van Barabas. Ja, kopen. Dus dat is de reden waarom het uh, tweede uur helemaal zo chaotisch is aangevangen. En die Sebastian die zit me zo aan te kijken. Joh, dan moet je het ook maar beter opletten. Ja, dat is ook zo. Dat, uh, dat krijg je dan op een gegeven moment als je een beetje te veel. Uh, gaat kijken van, gaat het allemaal wel goed met een soundcheck? Ja, uh, iedereen ziet gewoon heel erg rustig uh, uh, te kijken en uh, weet ik allemaal wat. het gaat allemaal uh, redelijk oké, okay, heb ik het idee. Dus uh, we gaan zo dadelijk uh, toch ook uh, kijken of we hier de, uh, sowieso de hoofdrolspeler zelf, dat is uh, Jelle, want uh, Jelle uh, heet uh, voluit uh, Jelle inbos, maar uh, hij uh, maakt de muziek en uh, met hem beginnen we natuurlijk het uh, gesprek want het is uiteindelijk het materiaal... wat, uh, wat hij maakt. Um, waar kunnen we het uh, een beetje mee... Uh, omschrijven? Het is sowieso... zit er ook uh, Nederlandstalig werk in. Al, volgens mij alleen maar, maar dat uh, zal hij zo direct... Uh, wel even verder uitleggen. Uh, uh, dat één. Dat Ze komen uit Den Haag. En dat is uh, de reden waarom ook... Uh, Sebastian uh, erbij zit, want uh, ja... Sebastiaan, Die kennen we nog van uh, Am Lotus. En dat is dus ook een Haagse band. Ja, dan, uh, dan is het 1 uh, in 1 bij elkaar optellen natuurlijk. Uh, dat uh, zo dadelijk. Uh, want uh, we hebben één mankracht uh, minder. Dat is uh, ja Martijn Luijt is er niet. Dus dan moeten Marcus en ik het uh, zelf op uh, zien te lossen. En dan, nemen we, ja, dan hebben we iets wat meer tijd nodig... Uh, om het allemaal bij elkaar uh, uh, te, te graaien en te doen. En noem maar op. Maar het uh, gaat allemaal lukken. Dus dat uh, sowieso... En door uh, die ellende met die barrabas uh, is er uh, sowieso 12 minuten uh, uh, kostbare zendtijd in één keer verloren gegaan. Nou, laten we dan maar heel snel uh, verder gaan. Uh, want dit is een band die komt Dels uit Haarlem, Amsterdam. En dit is Hunk. We horen dus nu een beetje de mensen die straks gaan spelen. Imbos en de bandleden die mee zijn gekomen, we gaan zo direct een aantal nummers laten horen. Um, ja, om even wat, uh, wat geschiedenis te vertellen. Um, Imbos uh, vorig jaar kwam ik hem voor het eerst eigenlijk tegen met de onderhaalsprofeet. Die heeft hij ook uh, hier uh, eventjes al ten gehoord, laten we brengen bij de soundcheck. Of die hem gaat spelen vanavond, dat uh, moeten we even afwachten. Um, hij heeft uh, inmiddels uh, niet uh, alleen hier een uh, radio optreden achter de rug, want ik zit ook stiekem wel eens op de zaterdagmiddag uh, te luisteren naar collega Maarten Verduin uh, van de RPL Woerden. Die heeft aan het uh, programma Podium 107, daar zat uh, Inbos ook al in, ook in de samenstelling zoals ze uh, vanavond uh, zijn te horen. Maar ja, er is één ding waar wij het altijd tegen afleggen... met de vrienden van Podium 107. Want die hebben een hele batterij aan mensen. En wij zijn ten slotte maar met z'n tweeën. Dus dat is het grote verschil. En ja, dat is de reden waarom we hem dus ook nog eens een keer eigenlijk hier te gast hebben. Omdat hij toch al bezig is om het materiaal wat hij al eerder heeft uitgebracht vandaag te laten horen in deze uitzending. Dus dat is de reden um, uh, voor deze inbos om hier wat uh, te vertellen. En ik vind het ook uh, wel leuk om straks eens even te vragen hoe die aan de naam ja, de naam Inbos. Want mij doet het ook nog ergens anders aan denken, de naam Inbos. Maar daar kom ik straks even op. Um, daarvoor, uh, voor Twee nummers uh, heb je kunnen horen. Um, Hunk met Your Friends. En Joost Lamerus met Ending of Forever. Ik zei al, uh, deze avond, uh, die is toch uh, vrij bijzonder. Ik ben uh, sinds uh, een aantal dagen een, uh, een tijdelijk hoofdredacteur van een uh, muziekplatform in uh, Noord-Holland. Dat heet uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Dat doe ik ook nog eens een uh, radioprogramma. Uh, dat stokje heb ik uh, min of meer overgenomen van iemand die er net was begonnen als hoofdredacteur. Maar deze hoofdredacteur, dus Marie van der Zalm... die uh, is heel erg begnadigd, ook uh, uh, als het gaat om muziek maken. Het is niet alleen dus een hoofdredacteur uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland. We hebben er op dit moment dus twee. Ik uh, ben uh, dus uh, degene die dus nu het stokje even tijdelijk overneemt. Uh, maar uh, Marie uh, doet ook nog een uh, muzikale verhaal. En dat heet Marie en de Antoinettes... 16 februari was uh, de band uh, te zien en te horen tijdens een avond uh, met uh, een live optreden in Volta Live en ik was dusdanig voor, uh, van de, de muziek onder de indruk. En wat kan je uh, doen als iemand in de Lappermand uh, ligt? Want dat is de reden waarom ik het dus nu tijdelijk het uh, stokje heb overgenomen. Uh, beter uh, kunnen maken met uh, een stuk muziek van de eigen band. En dat is Inva Infinite in. Intrication, Ik krijg het zowat uh, mijn mond niet uit. Infinite uh, Intrication. Dat is uh, het volgende nummer van Marie en de Antoinettes. Ga niet zoeken, want je komt het bijna niet tegen. Wij hebben er uh, op een, een of andere manier beslag op uh, kunnen leggen. Maar dat is, uh, is omdat wij zelf uh, een beetje slim zijn met iets uh, omzetten naar geluid. En dit is dus een van de tracks die ze hebben laten horen uh, tijdens Volta Live in februari. Marie en de Antoinettes. Why do you constantly fuck up your? Ja, want ik, ik heb een hele strenge techneut. Die, die neemt met minder geen genoegen. Dus ik wacht altijd hier helemaal maar in spanning af. Met wat er gaat gebeuren. Maar inmiddels zijn ze zover. Overigens, dit was Marie en de Antoinette. En dat heeft dus een reden wat ik zeg. Want Marie ligt zwaar in de lappermand. En dat is de reden waarom ik nu tijdelijk hoofdredacteur ben van 3 voet 12 Noord-Holland. We hebben er twee. Want de één die uh, kan nu even niks. En ik moet het dus nu eventjes overnemen. En we zijn er eigenlijk best allemaal een beetje stuk van. Uh, van de wat er uh, eigenlijk met er uh, is gebeurd. Uh, maar gelukkig hebben we de muziek nog. En dat is de reden waarom we uh, ook het een beetje de avond van Marie maken. Naast de avond van Inbos. Want die zit tegenover me. En er zit... Hallo. Uh, ja, hallo. Hallo, ja. Hallo. <laughs> hallo. Uh, is, ja, um, voluit heet je Jelle Inbos. Ja. Uh, en zo heet je ook echt, hè? Uh, ja, ja. ja. Het is geen artiesten. Ja, weet je, ja, want het, het leuke is: ik ben jaren geleden, en de laatste keer dat ik daar op vakantie ben geweest, is precies 40 jaar geleden. Uh, want het is 1983. En ik moest, dan, dan ging ik met mijn zusjes en mijn vader ging ik, uh, fietsen. Fietsen van, uh, van Beekbergen uh, naar Eerbeek. En waar kom je dan uit? Op de Imposweg. Op nah, de ja. Is daar jouw naam van, van, van ah, in een grijs verleden? We hebben als familie wel eens geprobeerd om dat gebied ons toe te eigenen... maar <laughs> ja, dat is nooit gebeurd. <laughs> <laughs> en daar is Jelle verwekt. <laughs> nee, nee, maar... Ik heb het wel eens onderzocht, ja. maar het, de, het, de oorsprong uh, ligt volgens mij uh, ergens anders. Dat ligt ergens anders? Ja. Ik moet dan altijd denken, als ik dan iets... Van jou lees of hoor of wat dan ook. moet ik altijd dan daaraan denken. Dat, was, dat is dat Ik associatie. krijg er vaak foto's uh, toegestuurd. Ja, ja, want, uh, ja, ja, ja nou. ik ben er weer, hoor. Goed, even over het werk. Um, ja. Ik heb uh, bijvoorbeeld. De Onheilsprofeet. Je hebt hem net mm. ook. Uh, lopen uh, soundchecken. Dus ja. dat, uh, dat heb je net uh, gedaan. Ja, um, om even daarover uh, op, op door te gaan. Ga je het ook spelen vanavond? Zeker. Dat ga je dus spelen. Ja, dus oké, okay, ja, ja, ja, dus dan, dan parkeer ik hem nog eventjes. Ja. Um, uh, Nederlandstalig is het toch? Alles is Nederlandstalig. Alles is Nederlandstalig. Is uh, bewuste keuze, gewoon. Uh, uh, lekker omdat je dat uh, prettig vindt om in je moestal. te zitten. Ja, nou ik heb uh, eigenlijk uh, sinds mijn zeventiende ongeveer schrijf ik muziek. En ik heb altijd in het uh, Engelstalig geschreven. Mm -hmm. En op een gegeven moment <coughs> zat ik in een best wel moeilijke periode van mijn leven. Mijn vader ging dood en mijn uh, tweede kindje werd geboren. Ja. Ongeveer op hetzelfde moment. Dus dat uh, was heel zwaar. Ja. En uh, dat Nederlandstalige kwam ineens op mijn pad. Want ik moest die emoties verwerken. En ik deed dat ook nog steeds eigenlijk heel veel in het Engels. En op een gegeven moment ging ik iets spelen. Toen kwam daar een Nederlandstalige tekst uit... En dat raakte mezelf heel erg. En toen dacht ik: Oh, huh, waarom ga ik eigenlijk niet vaker in een Nederlands dingen schrijven? Want ja, dat ligt toch het meest, het dichtste bij. Hmm. En het maakt het ook gewoon veel persoonlijker. Ja, uh, dat is uh, even jouw achtergrond. Ja. Het is best een, eigenlijk ook nog een, wel een, een pittig uh, voorval. Uh, de, de aanleiding ook. Huh? Het overlijden, dat is toch altijd een heftig ja. en ingrijpend moment. Zeker. En uh, de, de reden is ook een van de redenen waarom ik Inbos als artiestenaam heb uh, gekozen. Omdat uh, mm. het eigenlijk direct voortvloeide uit uh, het overlijden van mijn vader. Ja. En het is een soort eerbetoon ook aan hem. Ja. En, uh, ik denk dat als dat niet was gebeurd, dat ik deze muziek ook niet gemaakt had. Nee, nou, dat is, dan is het mooi. Kan ja. het eigenlijk dan ook niet? Ja. Dat is, eigenlijk is uh, het uh, Ik geloof dan altijd uh, dat er meer is tussen hemel en aarde. En dat er altijd helemaal een aanleiding is. Dat. Ja, zoiets. Dat heb ik dan. Maar goed. Ja, nou, ik geloof nou. daar ook. Ik geloof niet, maar ik geloof wel in. Uh, in, in spiritualiteit. Ja. <laughs> en ja, eigenlijk eigenlijk heel heel ja. in ik weet En het Ik wil gewoon ook niet zeggen ja. op de radio. Goed, goed. <laughs> dat uh, ja, nou. Toen hij, toen hij ook, ook binnenkwam, toen, toen dacht ik, ik ben Sebastiaan. En toen dacht ik, jouw eerder gezien op de sociale media. Dus ja, maar we gaan niet over uh, die nee, band. Die nee, band nee, die daar ga ik straks ja. over beginnen. Maar dat, uh, dat uh, doe ik nu. Maar even, uh, want uh, we hebben het al even over de band een beetje, een beetje gehad. Uh, buiten, buiten de uitzending op. Mm. Maar hoe ben jij dan bij hem terechtgekomen? Nou, eigenlijk ga ik verder bij waar, uh, waar Jelle gestopt is. Ja? Met zijn uh, liedje die hij geschreven had. ja. Wij maken al ook langer muziek. We zaten vroeger in een Amerikaanse band En um, toen zei Jelle, wat vind je ervan? En toen zei ik, ja, ja dit is gestoord. Dit is supergoed. Ja. Wat, uh, wat wil je ermee doen? En toen zei Jelle, ja, eigenlijk wil ik niet optreden ermee. <lacht> <lacht> Ja, dat klopt. En, en toen zijn we een plan gaan maken. En <laughs> ja. ik dacht, ja, we dit moeten dit moet wel iets mee doen. Maar dus jij kent hem al wat langer dan vandaag? Ja, we, gaan, we go way back. Is dat nu even meer opvattend uh, met, uh, met, met, met, met, met hem om op pad te gaan dan met het nou, andere verhaal? Ja, wat ik leuk vind eigenlijk nu realiseer ik het me pas. Maar als we niet muziek maken, dan, uh, dan zijn we ook vrienden. Ja. Dus dat is ook wel leuk. Dat, dat bedenken me nu eigenlijk pas. Ja. Maar nu we muziek maken zien we elkaar wel vaker. Oké, ja. oké. Okay, okay. dus maar uh, je bent nog niet helemaal van me af. Want in de aanloop naar uh, de nummers toe gaan uh, ga ik nog iets uh, van, van die band waar jij uh, lid, ook lid van bent. Uh, laat ik even wat, uh, wat horen. Dus dat, uh, dat is uh, één kant van het verhaal. En dan de drie dames. Uh, en moet ik even het lijstje erbij pakken. want uh, ja, uh, Vera stelde zich voor. Ik ben de dame met het rode haar. Ja. Nou, is... Uh, Lotte is uh, degene met het zwarte haar. Maar ja, dat is Anouk ook. Dus, uh, dus ja. Maar Anouk een die. Uh, ja, ja, nou ja, goed. Uh, de drie dames. Uh, jullie uh, horen ook bij, uh, bij het omvattende verhaal van Imbos. Ja, zeker. Ja. Jullie treden ook uh, met z'n vijf ook op in uh, in dat opzicht of niet. Ja. Ja, maar ja, zeker wel. Ja, je, maar, oh, ja, je ja. mag er wel iets uh, dichterbij. Maar um, even, nou goed, laat ik uh, bij, bij het begin beginnen. Uh, hoe zijn jullie uh, bij, uh, bij, het, uh, bij het begin uh, aangeland? Uh, bij, uh, bij het strekpunt? Ja, ja uh, nou, uh, ik ken de vrouw van Jelle. Ah. en uh, ja, Ik weet niet meer hoe het kwam, maar op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van Jelle. Of... Uh, of ik niet achtergrondzangeressen kende... of dat ik dat dan niet wilde doen ja, met, uh, met Vera, Lotte en ik. Wij, uh, wij zitten ook in een andere band. Oh. En uh, ja, uh, nou ja, toen stelde ik dat voor. En toen was iedereen dol enthousiast. En toen uh, zijn we mee gaan doen. En uh, we blijven. Ja. Dat uh, uh, ja, ja. ja. uh, is het idee. Hij blij, jullie blij natuurlijk. Zeker. Is het makkelijk om uh, in de Nederlandse taal uh, jullie ook uh, daarin uh, ja, te uiten in dat opzicht? Want ja, Met deze Jelle schrijft het, jullie moeten volgen. Dat, dat is een beetje het uh, verhaal. Of ja? maakt dat uh, jullie eigenlijk niet zoveel uit? Ja, wie? wie? Nee, dus ik, ik ga wel. <laughs> nee, Het is een hele rare houding. Dus. Nee. Oké. <laughs> Nee, ja. ik doe, want ik ga niet heel lang. Maar uh, nee, zeker. Nee. Het is hartstikke met de andere band waar we in zitten. Ja. Dr. Justin en de Smooth Operators. Daar is het Engels. Dus, uh, het is en lekkere afleiding eigenlijk ook. Nou ja, afwisseling inderdaad. Ja. Ja, ja, want anders best. zit je eigenlijk in een soort maalstroom. Ja, die is hartstikke uh, nog niet helemaal lukken. Maar. Ja, ja. Nee, nee maar, dat nee. niet. Nee. De Smooth <laughs> Operators. Dat is de andere band dus ze begrijpen. Ja, daar heb ik geen materiaal van. Maar goed, <laughs> daar ja, kan dat gewerkt worden. Nog dus uh, ja. Nog niet. Sebastian, ja. die kreeg me zo nog een klein beetje in dat afzet. Uh, maar goed, uh, we, we gaan zo... Uh, uh, je, want uh, jullie spelen maximaal vier nummers, hè, vanavond? Uh, dat was precies. het idee. ja, ja precies, ja, precies, vier. Ja, precies ja. Uh, Maar ja. zover is het nog niet. We gaan eerst nog even iets draaien waar Sebastian ja. bij betrokken is. Want ja, ik heb hem, ik, ik, hij komt binnen en ik denk, jou ja, oké, ik ergens van. En op een gegeven moment viel het muntje. En toen zei ik, jij bent van I am Lotus. En dat klopt er dus. En dat is Jepie. dit nummer. Procrastinate, zeg ik het goed, Sebastian? Ja, we stellen Inbos nog even uit. Ja, uh, Inbos uh, <laughs> komt eraan. Uh, dit is de band uh, waar ik, het, uh, ooit in, uh, ja, waar ik uh, drie jaar geleden tegenaan liep, en dat is deze band. I'm Lotus, dus. Yes. Master of your wishes and woes Some action, progressing until I'm dead. Sleep, repeat, build up the stakes Eat, sleep, protesting Ik ben de enige die dit, die dit heeft op, op geluid. Want het is zelfs nog niet eens ergens op Spotify te vinden. En je hebt al wat op de achtergrond wat kunnen horen. Want Sebastian heeft zijn toetsen erbij gepakt. En heeft het een beetje naadloos een beetje mee lopen spelen. En de stemmen die je hoorde, dat, dat was van de, de andere vier leden. Um, maar goed, het is nu zover. Uh, we gaan beginnen met het uh, eerste blokje van twee. En uh, daar ziet Marcus in één keer twee blokken van, de, de, van twee. Uh, de, drie blokken van twee. En uh, weet ik hem wel, ja, ik ben de tel kwijt. Maar dat heeft alles. Dat alles heeft daar reden waarom ik uh, zo gotisch ben vandaag. Uh, maar we gaan nu echt beginnen. Het eerste nummer van vanavond heet Onheilsprofeet. Zeer binnenkort, Word je benauwd en kom je adem te kort. Een nieuwe muur, een nieuw ijzer, een gordijn. Ja, ik weet ook wel, dat is voor niemand fijn. Nooit meer demonstreren op het Vredesplein. De tijd van veiligheid is voorlopig wel voorbij. Maar weet, nee je kan er niets aan doen Het is altijd zo geweest Ik ben de profeet. Dat kun je wel zien Er is niets dat ik niet weet Ik zal het jou laten zien Ik ben de profeet. Dat kun je wel zien Er is niets dat ik niet weet Ik zal het jou laten zien Door de straten wordt het een groot feest. Ik zie alles gebeuren, er is niets dat ik niet weet. Nee, je kan er niets aan doen, en het is altijd zo geweest. Ik ben de onheidsprofeet, dat kun je wel zien. Er is niets dat ik niet weet, ik zal het jou laten zien. Ik ben de onheidsprofeet. Ik zal het jou laten zien Luister, ik wil nog één ding kwijt Grote broer is hier en heeft geen spijt. Hij hangt boven de straten en zit ook onder je huid Je moet altijd zachtjes praten, je voelt je nooit meer thuis is hij weer. P.P. zou zeggen... een beschaafd jazz-applausje. wat uh, Marcus en ik... Uh, we kennen uit de Robben-Akta-woord. Dat doet hij uh, meestal bij de afkondiging... Uh, van uh, de sponsors. En dan moet uh, het hele publiek een beschaafd jazz-applausje doen. Maar aangezien wij met z'n tweeën zijn... is dat dus een beschaafd jazz-applausje. Goed. Uh, dit uh, gaat uh, nog even verder. Want, uh, want ja... Uh, na de onderhoudsprofeet hebben ze natuurlijk nog... een nummer uh, op stapels aan. En... Uh, je kunt het uh, terugvinden, want ook op Spotify uh, staat de muziek. En uh, daar staat ook dit uh, mooie nummer op. In de zon. weet nu, uh, want ik uh, kom dan, uh, ja, dan ga ik even een beetje zitten snorren, ook uh, tijdens het nummer kom ik uh, een aantal artikelen bij uh, de vrienden van 3 voor 12 Den Haag, want daar uh, kom je dan uit. Ja, uh, want uh, ik kan me wel voorstellen, als je dit nummer speelt in een zaal als het paard, dan weet ik wel bijna wel zeker, ben er niet bij geweest, maar ik weet wel dat je dan de zaal er wel heel erg stil mee weet te krijgen. Dus, en ik denk dat dat jullie ook gelukt is tijdens die avond. Of niet? De extase. Ja, precies. Ik wou dat het niet het zeggen. is gelukt, ja. ja. <laughs> dus het is echt een heel bijzonder en ingetogen mooi nummer. Ja, dus die, dat compliment wil ik je zeker bij deze nu even maken. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Dus dat. Uh, ja, want. Uh, de mensen waarmee ik het nu uitvoer want, Ook dat, want dat. Maar jij hebt het geschreven, denk ik. Ja, want ja. Uh, want da, da, da, da, daar begint het altijd mee. Maar de uitvoering ook. Uh, een Dikke twee duimen omhoog, natuurlijk. Dus um, dat, uh, dat is het uh, eventjes voor dit moment. Want ik uh, kijk ook even naar de klok. En dan moet ik ook een beetje in de gaten houden dat we dus nog een aantal nummers moeten laten horen. Um, Eén ervan is ook weer een nieuwe single. En een paar weken geleden had ik hem hier in de uitzending. En dat is. Xilan, want hij heeft ook een uh, nieuwe single uh, die morgen gaat uh, verschijnen. En Xilan is de broer, de tweelingbroer van Jean-Gu McCoy. Dus dat uh, is uh, de, de, de tweede helft. Uh, ja, Xilan uh, heeft uh, vorige keer een single uitgebra uitgebracht wat meer uh, te maken had met het onderwerp seksualiteit. En dat daar een bepaald taboe op rust. Maar dit is weer van een heel andere soort. Morgen komt deze single uit en My Brother's Tongue is a Gun. Dat is de nieuwe single van Cielandus. Every time I hold my lover's hand. For my brother and his mother to see. I choose war. I choose war. Every time I hold my lover's hand My brother's tongue is a gun And I choose war I choose war My brother's mother prays to a God she was given And she numbs herself with gospel His father never says a thing He don't know how to find the words How many mothers have declared their son's fallen? How many fathers mourn the loss of the boy And I chose his word Every time I hold my lovers hand for my brother and his mother to see I choose word I choose word Every time I hold my lovers hand My brother's tongue is a gun Taller than most of my brothers, still they tower over me. The art of manhood is being policed by men who share my skin. Fluidity is sin. I might as well be fiction, 'cause I forgot to.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 Hate us so, and now we're masters of self destruction. Tell me, brother, are you afraid of me or afraid of yourself? Afraid of embracing the part of you that looks like me? If I let go of my lover, I'm choosing your peace over mine. If I let go of my lover,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 My brother's tongue is a gun. And I choose war. I choose war. Dat was Xeland met zijn nieuwe single... My brother's tongue is a gun. Dat is de morgen te vinden op allerlei muziekplatformen op het internet. We gaan er nog eentje doen. Want ook deze band komt met nieuw materiaal. Dat is Baker Millenware uit de provincie Utrecht... En dit is nog de single die tot dusver bekend is. En dat is Ashes. Die hoor je tot aan het nieuws van 9 uur.